We gaan naar de closer. Zijn we er klaar voor! We gaan feesten! Feesten zijn. Mag ik even uw aandacht? We gaan even de kalorietjes verbranden We gaan hinkelen en beginnen met het rechterbeen Rechts, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en links 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rechts, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en links Nu allemaal de handen boven het hoofd En spreid en sluit Spreid en sluit Spreid en sluit En spreid en sluit Spreid en sluit